De platenkast van Nico Druijf. Ja, en wie is hier in de studio nog steeds? Niemand minder dan Nico Druijf. Hallo Lucien. Hey, goede, Hi. goede, goede middag. Ja, ja, ook goedemiddag. Welkom in je eigen platenkast, zeg ik dan altijd maar weer. Ja, dankjewel. Dat, dat gebeurt niet vaak trouwens dat dat gezegd wordt hoor. Want als ik dan thuis in mijn platenkast sta, dan wordt niet zoveel gezegd welkom in je kast. Er is maar... niet een cd die eruit nee. springt die dat dan roept nee. met zo'n uitklaphoes. Nee, niet zo'n uh... zo, zo knopje, zo'n zo oog die dan uh, dat gelijk opstart. Welkom in je platenkast. Nou, nee, Dat zou dat ik heb ook roos irritant vinden trouwens. Ik ook. Als je dan nog even tijdens de nummer hebt gauw een ander nummer op van dat wil ik nou horen. En elke keer weer, welkom ja. in je platenkast. <laughs> Ja. Nee, nee, nee, maar vandaag mag het. Ik ga het ook niet heel veel zeggen, dus dat, dat scheelt weer. Welkom weer, platenkast. Goed, uh, maar ook ter middere glorie van, uh, van in ieder geval platenkasten. Uh, want jouw platenkast uh, staat die in de woonkamer? Uh, dat is de trapkast. De dus trapkast? Dat is in de woonkamer. In de woonkamer, ja, de ja. trapkast. Deur eruit. Deur eruit, ja, precies. En uh, laders en een uh, kast en noem maar op. Oh, de deur is er echt uit? En ja. Dat, uh... ja, ja, ja. Je hebt zeg maar de trap loopt door je woonkamer heen, zo moet je het erbij zien. Nou dan wel ja, ja. ja als je die kast erbij rekent, dan loopt de trap door de woonkamer, ja, ja. klopt. Nou, uh, en daar zit je regelmatig nog in te snuffelen? Of uh, ben je tegenwoordig ook al aan de digitalisering uh, begonnen? Nee, ik heb niet al mijn cd's op, uh, op de computer gezet hoor, dat uh, vind ik veel te veel werk. Ik zet hem wel ja. op. Je zet hem gewoon op natuurlijk, ik zet hem op. dat is ja. toch ook wel digitaal eigenlijk? Eigenlijk ja. wel. Eigenlijk zijn het van 0 en 1. Ja, nou, ik, ik, ik, heb, ik heb even wat muziek meegenomen ja. en uh, een beetje zo van uh, waar ik uh, als, uh, als heel jong mannetje naar luisterde tot aan dat ik wat ouder werd en uh, totdat ik nog weer wat ouder werd en, uh, en natuurlijk gaan we het even eventjes hebben over uh, mijn twee bandjes waar ik in speel, Uiteraard. PTT en de uh, all Time String band. en wat muziek wat daar enigszins mee te maken heeft. Oh leuk. En uh, nou, ik wil het ook nog eventjes hebben over het, het live muziek gebeuren wat in, in Horen uh, toch wel... Uh, Actief is. Ja. ja, daar wil ik het even over hebben. Daar heb ik ook muziekjes van meegenomen. Dus uh, volgens mij gaan we wel een, een leuk uh, ander, ja. anderhalf uur tegen. Ja, een leuk gevarieerd ja. blokje wordt dit. Denk het wel. Ja, maar ja. goed. Um, nou, je zegt al, net al: van het begint een beetje bij mijn jeugd. Uh, dat ga ik ook een beetje meenemen. Ja. Je was tien jaar uh, toen jij je eerste plaatje kocht. En van wie was die plaat? Ja, ik ging me gelijk maar LP's kopen. Mijn eerste... was gelijk Oh, je ging geen singeltje? Nee, nee ik, ik had wel oude singeltjes van mijn broer gekregen. Oké, okay, want die je, broer, je broer is nog veel ouder dan ja, jij? Of, nog veel ouder. Ja, die is tien jaar ouder dan ik. En uh, daar kreeg ik oude singeltjes van. En, uh, nou, die, die hij dan niet meer draaide of zo? Of, ja, uh, zoiets. Ja. Het hij, was niet zo van, luister ook naar mijn muziek, want ik luister naar toffe muziek. Ja, dat, dat, dat was <laughs> automatisch. Dat hoefde niet ja, eens ja, te ja, zeggen. Precies. En... Um, toen was ik een jaar of elf, toen dacht ik gelijk van nou ja weet je, ik ga geen singeltjes kopen, want op een LP nee. staan veel meer liedjes. Ja. En in verhouding dus goedkoper. Je had, dus op, ik je had, je had op school ook uh, rekening gehad dus kennelijk. Nou ja, zoiets. Ja. ja. En dat kon ik in ieder geval nog wel, uh, nog wel berekenen. En toen dacht ik gelijk maar, weet je wat, ik, ko ik koop een Stones-plaat. Dus uh, uh, uh, toen kocht ik uh, mijn eerste Rolling Stones plaat, uh, dat ik elf was. En uh... ja, dat, daar is het voor mij allemaal mee begonnen, de muziek. Met de Stones? Ja. Ja, wat, uh, wat voor singeltjes waren dat dan van je broer? Nou, mijn, uh, ik had uh, twee stone singletjes van mijn broer. De ene was uh, Painted Black. Met ja. op de B-kant Long Long While. En de andere stone single was 19 uh, Nervous Breakdown. Kijk. Met op de B-kant As Tears Goes By. Ja, en zijn de singeltjes nu weer die bij je broer liggen? Of, uh... ja, ja, die liggen inmiddels weer bij hem. Ja, ja, ja. die wilde hij dan toch wel weer terug hebben. <laughs> jawel, jawel, jawel. Ja. Nou goed, maar je hebt in ieder geval uh, de goede invloed gekregen, de Stones. Ja, daar gaan ja, we mee beginnen. Ja. Uh, ja je wilde eigenlijk CD2 hoor. Ja, maar dat, maar je... dat maakt niet uit, want ik vind, ik vind, het zijn gewoon allemaal goede nummers. Het zijn allemaal goede nummers, want, ja. ik kan, want het, is een, uh, het is een verzamelaar met allemaal singeltjes. Ja. Ik heb hier compact compactest toe, we kunnen er en, nog iets stoppen. Dan, dan, doen we, dan doen we daar het, het tweede nummer van. Ja, ja hartstikke en, leuk toch? Ja, vind ik wel. En we hadden het uh, net over het nummer 19 Nervous Breakdown. Ja. En uh, dat is dat tweede nummer van die... Uh Kijk, dan nou heb die, je automatisch al een radiobruggetje. Ja, zo gaat het. Je hebt ook bij de radio gewerkt, hè? Dat, <laughs> voor de oplettende luisteraars. Jawel, even kijken. Um... Ja, ik, ik heb acht jaar lang een, een, een Americana Roots-programma gemaakt. Oh, wacht, dan heb je ook de nodige muziek daar ook binnen gescharreld, denk ik dan. Ja, ja, daardoor is er aardig wat op de deurmat komen vallen. Ja, oh, wat ja. leuk. Nee, dat is wel een leuke manier om heel veel muziek te leren kennen. Absoluut. Ja, ben, ja. Je, ben je, je zo'n ontdekkingsdier of denk je van, nou... Ik draai eigenlijk wel vaak toch wel de vaste platen. En, ja, je, je hebt natuurlijk wel je favoriete dingen die je, die je draait. Maar ik ben ook wel een ontdekkingsdier hoor. En ja. Dat, ja, en dat, dat was. Heel veel mensen, muziekvideo die zullen dat wel herkennen. Dat uh, in de tijd dat er nog geen computers waren, of in ieder geval niet tot, uh, tot de beschikking, ja, dan had je bij de radio een papiertje met een uh, pen liggen. Ja. En, dan wist je nooit of er iets leuks voorbij kwam. En als je iets leuks hoorde, dan schreef je de naam op van de artiest. Ja. En dat ja, had een aantal van die favoriete programma's in de avond. En dan had je gewoon... Uh, ja, dan lag je... Dan zat je... Meestal was het s'avonds en dan lag je in je bedje naar een, la, naar een radiootje te luisteren. Met ja. pen en papier erbij. En dan uh, hoopte je ooit daar een plaat van tegen te komen. Soms duurde het dus een paar jaar. Want ja, in de horen kom je dat soort dingen vaak niet tegen. Nee, en uh, internet was er nog niet, dus als je dan eens een keer naar Amsterdam kwam. Nou, dan, dan gelijk, hup, je, hup, hup. Ja, dan hup. ging je daar naar op zoek en dan was je als een kind zo blij. Ja, maar we beginnen even met jouw eerste singeltje. Ja. Of de tweede eigenlijk van je broer dan? Een ja, van die ja, twee. Ja. Uh, <laughs> maar ik mocht hem grijs draaien. Jij mocht hem grijs draaien, aan, aan jou de heer. Ah. Niks minder dan nerd, ne 19th Nervous Breakdown. <laughs> I'm gonna sit Don Covey was dat? Was dat The Have Mercy of zeg ik dat nou helemaal verkeerd? Ja, dit nummer heet inderdaad uh, nee Mercy Mercy Mercy ja. Mercy. Ja. Dit nummer dat, uh, hebben de Stones ook opgenomen. En uh, ja. dan jaren later dan kom je was ik een jaar of 17, nee 18 of zo denk ik iemand tegen die zegt van nou als je van de Rolling Stones hoort, luister nou eens even naar Don Covey. Ja. doe dat nou eens? En luister nou nou eigenlijk naar die stem. Nou moet jij, ja, want ik, ik, ik zat zie, dat te vergelijken en ik hoorde hem wel. Uh, je hoort eigenlijk Mick Jagger gewoon. Precies. Als je Mick Jagger ziet, dan zie je James Brown, de, de, de pasjes, vooral ja. de, de oude Jagger. Maar en uh, als je de oude Jagger hoort zingen, dan hoor je ook hoe goed hij naar Don Covay heeft geluisterd. Qua, qua de manier van zingen. En ja. dan hebben ze dit nummer ook nog opgenomen. Dus ja, de, de, de, de, de vergelijkingen die, die liggen, liggen op straat, zullen we zeggen. Ja, die liggen gewoon voor het grijpen daar. Ja, absoluut. En ik was sowieso al heel erg, gelijk al dat ik Rolling Stones leuk vond, leuk ging, vingen, ging vinden, uh, dat ik het niet daarbij hield. Ik ging altijd kijken, welke namen staan er nou achter, achter die nummers? maar ja. wie hebben die nummers nou geschreven? Want het ja, waren vaak natuurlijk gewoon koffers. Ja, in de, de eerste jaren natuurlijk wel. Dus dan stond daar achter McDaniel. En toen kwam ik erachter dat E. McDaniel, Elias McDaniel. Dat was Bo Diddley. Want er stond er, uh, er, er Barry, achter C. Barry. Nou, dat was Chuck Berry. Dus ja. ja, ik wilde altijd gelijk al die andere artiesten ook gaan, gaan luisteren. Oh, je was wel echt uh, gelijk al op ontdekkingsreis Ja, dat, dat ging al heel... Op een dertiende kocht ik mijn eerste Chuck Berry plaat, denk ik, of dat zo. Meen je niet. Ja, dat is, dat is wel... Uh, dus ik ging, ik Op zich ging altijd... opmerkelijk, toch? Nou, ja, nou ja, voor of een dertienjarige. Nou ja, ja misschien wel, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, voor mij was het niet bijzonder in ieder geval. Nee. Wat was het, een uh, muzikale familie waar je vandaan komt? Nou, nee. bij ons stond thuis gewoon altijd de radio aan. Ja. En uh, niet dat wij altijd nou met elkaar mu muziek gingen maken. Nee, want er werd bij ons ik was de enige die muziek maakte. Want op welke leeftijd ben jij begonnen met muziek maken? Ik, uh, op mijn twaalfde kreeg ik uh, het beste verjaardagscadeau wat ik ooit heb gehad. Dat was een gitaar. Ja, daar was je echt oprecht uh, blij mee? Ja, ja, ja. ja o, ook iets waar je al heel lang op, op, om hebt lopen, lopen zeuren? Nou, ik weet niet. Ik weet, volgens mij was ik geen oude zeur. Maar, oh, ja, een jonge zeur in dat geval. Ja, ja, nee. Nee, ja. Ik, ik wilde gewoon een gitaar hebben. Ik wilde ja. Keith Richards zijn. Zoiets. Ja, te gek. En uh, toen kreeg ik op mijn twaalfde een gitaar en toen ben ik ook maar van voetbal afgegaan. Want uh, ja, dan, dan wilde ik gitaar spelen. Dat kon je niet combineren natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, dat, nee, nee je, ik, ik niet. Je was, je was in ieder geval iemand die voor, voor de volle honderd procent ervoor gaat. Nou ja, de, dat, dat, dat vond ik gewoon hartstikke leuk. En ja. dan uh, lekker gitaar spelen. Ja. ja en soms te veel want dan ging het op school niet goed. Oh ja, <laughs> krijg je dat weer. Ja, dan heb je dat weer. Dus aan de ene kant was het het beste cadeau wat ik ooit gehad heb, maar misschien tevens ook wel het slechtste cadeau. Ja, voor je schoolprestaties. Ja, wellicht. precies. Maar goed, uh, maar goed, waar komt het, het geluk allemaal, vandaan? Ja, nou precies. precies, ja, inderdaad. Ja. Eh, waar komt het geluk vandaan? Dat is uh, deel natuurlijk wel kennis, maar die deed je wel op, want je kende in een keer heel veel van ja, muziek. Ja, dan, dan, dan leer je weer heel andere dingen van. Precies. Ja. En ik ging altijd ja, het, uh, doorluisteren. Ja. En, ja, en elke keer... Chuck Berry, Don Covey kwam dus ook al vrij snel. Die kwamen op een gegeven moment schijn. ook om de hoek kijken. Ja, en al die andere mensen die uit de blues komen, maar ook, uh, ja, ook de, uit de country. Want uh, de Stones hebben niet alleen maar uh, blues dingen gespeeld nee. en rock and dingen, maar natuurlijk ook uh, country dingen. Ja, je kan onmogelijk natuurlijk uh, zoveel jaar lang ook uh, maar door blijven gaan op dezelfde. Ja, klopt. Maar ook, ook covers in de beginperiode van bijvoorbeeld Henk Snow. Bijvoorbeeld. En uh, ja, dat hebben ze ook gedaan. Ja. En, uh, maar ik, ja, ik, ik ging uh, doorluisteren en van de radio af. En, en, en weer namen opschrijven. Vanuit de, die, die ik hoorde op de, mijn favoriete radioprogramma's. Met mensen als Hubert van Hoofd, Jan, Don, Jan Donkers. Ja. de VPRO okay, en ja. de KRO. En dan hoor ik uh, een band als Los Lobos. Nou, dat... Uh, dat uh, sprak me heel erg aan. Want het ja. was een, uh, een mix van rock rock'n'roll. Er zat folk in, er zat, er zat country in. En er, er werd een accordion in gebruikt. En dat vond ik echt te gek. Ja. En die, die, die, die Mexicaanse invloeden. En nou, het is een Mexicaanse band, toch? Dat doet, zo doet het naam nou nou, een, een beetje vermoeden. Ja, dus ze komen uit Los Angeles. En ze hebben allemaal wel uh, okay. Mexicaanse, Mexicaanse achtergrond. Ja, dat ja. wel. En ze komen uit East LA. En dat is eigenlijk de, de, het gedeelte van Los Angeles waar de... De, de, de Chicano's de de, de Mexicanen wonen zeg maar ja. daar komen ze vandaan ja. dus het zijn de Amerikanen maar wel we met stel dat je carioca's. <laughs> ja whatever caballeros uh, ja goed ja. Uh, uh, welk nummer gaan we dan nou, dit is, horen dit is een nummertje van een uh, live opgenomen in 1987 van, uh, van een bootleg en oh. het staat origineel staat het op een uh, lalalala, en moet ik even denken op een tweede plaat en dat is uh, one time one night nou dit is een live opname Opgenomen uit een uh, laars. Nou, nah, niet helemaal natuurlijk. Ja. Klinkt, uh, klinkt uh, be best behoorlijk goed. Vooruit een laars. Ja. Ja, Cajun op jouw werkdagelijkse donderdag. En uh, Toeps uh, was dit en welk nummer was het ook alweer? Uh? Wayne Toeps en zijn band heet A Cajun. Uh, Sheet Jolene heette dat nummer. Kijk, heerlijk. Nou, ik vond het uh, lekker, uh, lekker opbeurend. Uh, ik denk dat je thuis ook lekker mee hebt kunnen tikken. of op je werk die magazijnkarretjes uh, lekker rond hebt kunnen rijden. Uh, weet ik wel. Ik weet niet eens waar je werkt. Uh, laat even wel weten via de bovenbox of via Studio. Het Radio vanwein, wat jij aan het doen bent. terwijl jij luistert naar Nico Drive en zijn platenkast. Uh, we gaan verder met de muziek uh, van eigenlijk de All Time stringband waar jij uh, zelf inspeelt. Ja, klopt. Zijn, uh, ja, hoe zou je het zelf willen omschrijven? Amerikanen, ik zou zeggen Amerikaanse volkmuziek. Ja, ja, ik noem het niet direct Amerikanen. Ik, ik zou eerder uh, folk zeggen. Ja, en, ja, weet je, en het is ook niet direct bluegrass of oldtime. Het is een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, ja want wie zit er allemaal in, uh, in die band? Uh, we hebben Ton Knol. Hebben, uh... Oh, de vader van natuurlijk. Hè. Dat mag wel even gezegd worden. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, dat is zo. Of eigenlijk, Tim is de zoon van, van Ton. Ja, nou goed. Afijn. De volgorde mag, mag een ander bepalen. Uh, zo is dat. Uh, Ruud Spil, Ja, oké. Okay. Nout Grubstra. Nico Kerenweer. Uh, Shelley O'Day. En... Uh, ik... Ondergetekende. Ja, en ik ja. ja. Ik ben niemand vergeten, hè? Nee, je bent niemand vergeten. Nee, gelukkig. Ik heb keurig mee zitten uh, uh, ja, ja, gelukkig, ja. In uh, willekeurige volgorde was het ook dit... Uh, maar jullie zingen allemaal en uh, jullie spelen, uh, behalve Nico, die doet de fiddle. Nico Kerenweer speelt uh, de fiddle en ja. Noud Grubstra ook. We hebben twee, uh, twee violen. Oké, okay. ja. leuk. En uh, Ton Knol dan uh, gitaar en Ruud Spil ja. banjo. Ja. En Shelley O'Day die speelt de uh, autoharp en gitaar en die zingt. En Nout Grubstra die speelt fiddle uh, uh, dus en ook uh, de Cajun Accordeon. En die speelt ook Zingende Zaag. Ja. En ik speel dan uh, contrabas en ook Zingende Zaag. Oh, wat leuk. Zingende ja. Zaag. Ja, we, uh, we hebben een zageduet. Staat niet op de cd, maar we hebben wel. We hij, ook hij, een zageduet. Hij zit er ergens wel tussen, begrijp ik. In de, in de set die we live spelen. Ja. Maar hij, er staat ook een nummer met Zingende Zaag op de cd. Ja. Oh ja, welk nummer is dat dan? Um, ik, mag ik even heel, kijken? Ik had net heel braaf een uh, nummertje uitgekozen. Uh, dat dat, uh, ja, dat, dat wel is en wel goed. Uh, uh, Darling, Darling yeah. Corey. Darling Corey, hoe vaak hoor je nog een zingende zagen op jouw radio? Nou, op de radio niet zo vaak, maar als je gewoon naar een optreden komt, dan hoor je zelfs en dan hoor en zie je het zelf. Nou, de hele belevenis kan ik je melden, het is gek. Want Darling Corey, wat is dat dan voor nummer? het is een, in welk opzicht bedoel je wat voor nummer? Ja, wat is de achtergrond van het nummer, waar komt het vandaan? Ja, het is ook een traditional. Gewoon een traditional? Ja, een traditional is het. En maar hoe, dan, want hoe, hoe zijn jullie elkaar dan uh, tegengekomen als groep? Want ik neem nou, aan dat je allemaal al wel langer bezig bent met de muziek. Ja, ja. Nou, Ruud Speel, die, uh, de banjo-speler, die is uh, dus koeien schilder. Dat is zijn... Oh ja, hij uh, ja, staat ook op de hoes. Er ja, uh, staan klopt. een paar mooie koeien. Ja, en um, er was een, uh, een, een documentairemaker die heeft over Ruud, dus uh, Ruud eens en over zijn werk, een documentaire gemaakt. Oh ja. ja. En uh, trouwens een heel leuk, leuk een documentaire is dat ja. Hoor. ja. En uh, die, uh, die, die ging gepresenteerd worden. En toen dacht van: oh, goh, ik wil dat een beetje muzikaal omlijsten. Met, een beetje, met, met muziek die ja, een beetje bij die koeien past. En nou, ja. dan kom je al snel bij een virrel of een banjo en dat soort dingen. En toen had hij een paar mensen gevraagd. Onder andere Tom Knolle, Hij had mij gevraagd. Ik kon dan helaas niet. Nee. En uh, toen heeft Nico Keer weer ook meegedaan. En dat was eigenlijk uh, erg leuk. En toen had hij nog iets, ergens iets uh, geregeld. En toen kon ik wel meedoen. Ja. En toen uh, had hij ergens uh, bij, op zo'n bijeenkomst allerlei van die banjo-spelers komen, van die folkmuzikanten, had hij uh, Shelly ontmoet, zangeres. Ja, en die had ook meegedaan. En zij kenden dan weer uh, Noud Grubstra, die komt uit Den Haag. En die gevraagd, van nou, zo is dat een beetje ontstaan. En dat, uh, dat bleek eigenlijk al heel snel uh, muzikaal heel goed uh, te klikken. Een soort van chemie die... Uh, uh, die, die, die, die er ontstond ja. dat ze zeiden van hé hey jongens dit uh, jongens en meiden ja. dit is hartstikke leuk uh, we, we moeten dit uh, wel doorzetten god leuk maar de, jullie komen elkaar dus eigenlijk uh, via via zijn jullie elkaar tegengekomen ja min of meer wel ja, ja. kijk en ruud ken ik al heel lang ja. ken ton knol kende ik al behoorlijk lang en nico Keren weer die kende ik ook wel ja en op die manier ben je natuurlijk ook benaderd ja ja klopt ja, ja. Nou, erg leuk. Ik, uh, ik stel voor dat we gewoon even een nummertje gaan draaien. Lijkt me goed. Dan gaan we daarna naar de fantastische reclame. En daarna komen we terug met de plaat voor je hoofd. Uh, Trombone Short is er deze week. Backjump. Uh, nou, op zich wel een leuk jazzy uh, nummertje. En, uh, maar uh, niet voordat we natuurlijk de All-Time String Band hebben geluisterd. Uh, zullen we gewoon het uh, nummer Darling Corey doen? Dat uh, vind ik ook prima. Met de zingende zaag erin. Ja, ik, uh... ja, als het goed is, zit het in dat nummer. Ja, ja hè? Nou, we, gaan, we gaan allemaal luisteren. Goed opletten thuis. Uh, en als je het uh, niet hoort, dan moet je nog maar een keer uh, een mailtje sturen en dan uh, wijzen we daar gewoon even op. Oh, het zit in een ander nummer. hoor ik net. Down, down in the willow garden. Down. in the willow garden. Zit in een ander nummer. Dat maakt niet uit. Nee, in de wilgetuin. Nou, maar dan gaan we daar gewoon even naar luisteren. Ja, ik bedoel. Uh, we hebben het nou al helemaal aangekondigd met zingende zagen en zo, dus nee, dan uh, moet je daar wel een beetje. Komt hij er gelijk wel in? Oh nee, zit ergens halverwege of niet? Ja, klopt, Ja, klopt. Zit ongeveer halverwege, ja.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 voor de donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De dan donderdag op Radio 501. Dit is de dagelende donderdag op Radio 501. De op Radio 501. de met Lucien Greekes. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. In, uh, dit is alweer het tweede uur van de platenkast. Nico Druijf staat daar nog uiterst geconcentreerd uh, voor mij. Welkom terug. Ja, dankjewel. Ik zal niet zeggen ja, in de platenkast, want daar had het al over. dat <laughs> Verdomd interessant, irritant weten, wezen en toch wel interessant. Uh, als je Iedere keer als je in de platenkast komt, dat je dan uh, een klein stemmetje hebt die dan zegt welkom in je platenkast. Ja. Maar dan toch, hartelijk welkom in het tweede uur. En fijn dat je er nog bent. Ja, inderdaad. Ook uh, mensen thuis. Welkom terug uh, aan de, naar aan de, de PC. Plan. Aan de PC of ja. op je mobieltje of uh, je tablet of weet ik wel. Hoe heet die dingen allemaal? Uh, ja, want we hadden net de, de plaat voor je hoofd. Trombone short, die was dat met backjump. Wel een uh, heel aardig plaatje. Wat voor jullie van. Niks, niks mis mee hoor. Nee hoor. Nee. Geen smetje aan uh, te ontdekken. Uh, wij gaan niet verder natuurlijk met je eigen muziek, ja. en, uh, of in ieder geval, laten we zo zeggen, uit je eigen collectie. Wat uh, heb je nu in de aanbieding? Uh? Nou, dit is ook een, een favoriet van mij ook al sinds, sinds eind jaren tachtig. En uh, ze, ze noemden hem ook wel de rockende teddybeer. Oh ja? Ja, ja, ja. En um, een ongelooflijke strot die ongelooflijk kan, kan, kan, kan, kan gillen. En geweldig rock'n'roll en soul kan zingen. En ik heb eens een keer gelezen in de, de Nieuwe Revue zo, Al had het Little Richard niet bestaan, dan had Berens Whitfield hem wel uitgevonden. Kijk, want zo heet hij natuurlijk. Hij heet, van, van origine heet hij eigenlijk Barry White. Maar ah, dat ik weet je niet. Ja, maar dat kon hij natuurlijk niet maken. Barry White, ja, de, dat was al een bekende artiest. Dus toen heeft hij daar Berns Whitfield van gemaakt. En uh, van zijn uh, derde plaats... Au Au Au heet dat. En als ja. mensen die Benners Whitfield uh, kennen, die beginnen dan gelijk. Te als, ik zeg, als iemand zegt au, au Au Au, dan zeggen ze gelijk. Stop twisting my arm. I already love you. <laughs> dat is een nummer van deze, van de, van deze platen. Maar ik wil daar een ander nummer van, uh, van laten horen. En dat is The Apology Line. The Apology Line, kijk. Ja. Uh, is dit een beetje de rock'n'roll? Dit, uh... dit is een wat meer een soul achtig nummer. Oké, okay, nou we gaan er gewoon van genieten. Daar komt hij al. Oh, het begint al lekker. Uh, nou, een beetje blues hier ook. Ja. Baron Sweetfield, En de nummer? The Apology Line. There's a man on the radio. Every night from 6 till 10. He plays my favorite songs. But 9 o'clock is when the phone lines and the calls come in I'm telling you baby that's when my heartaches begin I'm gonna call the apology line I'm gonna tell you I'm sorry If you hear my call, I think I can make her see. Play, reconsider me, baby, and maybe she'll come back to me. We'll pick up the pieces and make things go right. Please hear my plea on your face. I got one thing I want to say. And I can't wait until tomorrow. I just gotta tell you today. Dat was J.D. McPherson van zijn plaat The Signs and Signifiers. Nummer 1 was dat Northside Gal. Allemaal eigen nummers. En het is een plaat uit vorig jaar. Ja, die is van vorig jaar inderdaad. Of 2010 staat hij hier, maar... Ja, nou, ja 2010 toen is hij uh, in eigen beheer is hij, uh, is hij toen al uitgekomen. In 2011 werd hij in Nederland ook uitgebracht. Toen uh, kwam er distributie voor deze cd hier ook in, uh, in Nederland. Ja. En uh, toen uh, hebben wij hem, of wij, uh, met een aantal ja. mensen georganiseerd in uh, een optreden van hem in, in het Huis Verloren. Een, een jaren dertig toko hier in Horen inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar voor de mensen van, die van live muziek houden, die, uh, ja, daarvoor is Huis Verloren natuurlijk geen onbekende, onbekende zaak. Nee, nee zeker niet. Het is een hele, het. toch een beetje het paradies van Horen uh, bijna. Ja, ja, zo wordt het uh, wel uh, genoemd inderdaad. Maar er gebeurt natuurlijk van alles uh, in huis verloren, niet alleen in huis verloren. Eigenlijk, eigenlijk gebeurt er de laatste paar jaar heel veel in horen, of op, op, op live muziekgebied. Ge ja. En onder andere in, uh, in Huis verloren. En toen heb ik, uh, en via Jamie McPherson komen we ook op uh, het uh, rock'n'roll Sunday, wil ik het zo meteen even over hebben. Want dat is ja. vind ik toch ook een groot evenement in, uh, in horen. Ja, te gek. En, en ja, rock'n'roll, rockabilly, dat is toch ook een van, mijn, uh, van mijn dingen, qua muziek. Eén van jouw liefdes. Ja, ja, absoluut, absoluut. En J.D. McPherson, die hadden we toen. En uh, ja, de, om de, hij was nog niet zo bekend hier. Nou ja, zijn eerste en, plaat uitgekomen in 2010. Dus dat, uh, hij was net in... bezig eigenlijk. Ja, dat klopt. En dat was of hij was weer... net bezig ja, plaattechnisch ja. natuurlijk. Daarvoor... Hij was natuurlijk al lang langer bezig. Ja, hij had ervoor in een andere band, de Stark Weather Boys. Daar was hij ook de gitarist van. Maar goed, dat was allemaal heel kleinschalig. Ja. En deze, toen hadden wij hem vastgelegd. En inmiddels kwam die cd in, in Nederland uit. En die werd overal heel goed ontvangen. Ja. Goede recensies overal. En nou... Nou, is het toch leuk? Ik zette het op, op Facebook dat, dat hij uh, in huis verloren zou komen. En binnen vijf minuten had ik uh, nou, bijna tien reserveringen. En het was twee, twee maanden van tevoren was het uitverkocht. En het was echt fantastisch. Dat was echt geweldig. Nou, inmiddels is hij in een aantal uh, grote Amerikaanse tv-shows geweest. Oh, ja. wordt die, uh, st steeds komt er weer een land bij waar de cd wordt, uh, wordt uitgebracht. Australië, zei je net al... inderdaad. Ja, dat, dat, dat zouden we nu niet meer, uh, niet meer redden om hem uh, hier in, uh, in horen te krijgen. Voor een Lutthel-bedrag dan wel. Nee, te staan. Nee, nee, nee, dat zou onhoudbaar zijn. Ja. Dat uh, geloof ik zeker. een ja. fantastische plaats. Ja, hoe... Science Signifiers. Ja, even onthouden en schrijven even mee. En dat komt straks ook allemaal op uh, de, de speellijsters staan uh, die bij het, uh, het, uh, het uh, downloaden. Je kan het ook nog een oh, keer downloaden allemaal wow, weer. Allemaal wow. weer modern. Ja. Kijk op je... Uh, weet ik veel, op je fagot op je uh, meespelen. Ja. Um, nou, ik, ik, ik zei het net even, uh, Rock'n'Roll Roll Sunday kwam net eventjes ja. uh, voorbij. En, en Horen, uh, Petit Cantus, die organiseert uh, allerlei uh, optredens in, in het Huis Verloren. Maar dat zit meer in de Amerikanen singer songwriter hoek nou, dan hebben we rock and roll, uh, Horen heeft natuurlijk een, een naam op rock'n'roll gebied, al vanuit de jaren 80 dat we een aantal hele grote internationale festivals hadden hier in Horen. Ja. Nou, dat is op een gegeven moment, door allerlei redenen is dat uh, gestopt. Ja. En um, een aantal jaren geleden hebben Horeca mensen de handen weer ineengeslagen. En hebben Michel Koppies uh, Michel en Anneke Knip gevraagd: Goh, zouden ja. jullie weer de programmering uh, in handen willen nemen? Nou, dat hebben ze gedaan. Die hebben natuurlijk allerlei contacten over de hele wereld heen en met heel veel bandjes en, enzovoorts. En die, uh, die doen dat weer uh, met, uh, met veel plezier. En we hebben gewoon weer een, een prachtig uh, rock'n'roll festival jaarlijks: Rock'n'roll ja. Sunday. En uh, dat is, uh, ja, horen staat echt muzikaal op de kaart. Ja, want er komt het label Sonic Rendezvous, wat ook weer het uh, nodig aanlevert, uh, komt dan ook weer. Ja, ook. Ja, ja, klopt. En ja, en dat heb je. Dan heb je nog wel een, een, een café, een bekend uh, klein café in. Uh, niet aan de haven, ja, ook wel. Maar een klein café ja. in. Oh, hey, in die, de die hebben we ook. <laughs> ja, die hebben we ook nog. Maar en, en bedoel ik bedoel een heel klein café uh, in de Kerkstraat waar, uh, waar heel vaak live muziek is, waar je bijna in het toilet staat te spelen. En uh, Mensen uit horen die weten vast wel dat ik het over Swaf heb. En uit omgeving en, en uit, uit Duitsland, er komen ook heel vaak internationale bandjes uh, ja, te spelen. Ja, er komen alle kleine bandjes te spelen die staan gewoon, uh, nou de deuren uit de wc worden eruit gehaald, want anders kan er niemand meer, uh, meer door. En er gebeurt gewoon heel veel in horen en dat is hartstikke leuk. En je ja. moet vooral zo doorgaan en het liefst gewoon ook nog lekker uitbreiden. Het maakt niet uit met wat voor muziek, als er maar muziek speelt. Ja, als het ja. pijlmollenpad vol staat met Jan Smit. Vind ik ook prima. De havenzangers dan. Vind sta ik je ook uh, te juichen. Niet dat ik daarheen ga. Maar is dat is leuk. niet mijn ding, maar ik vind het wel leuk dat het gebeurt. Ja. En, uh, en dat, dat al die cafés gewoon lekker. Uh, de, de, de ene die boekt rock roll, de andere die boekt uh, punkbandjes. En laat dan ook een ander uh, van die Nederlandstalige zangers en zangeressen lekker gaan boeken. Ja, nou, overal is wel een publiek voor, maar er moet. Veel gebeuren in Horen. En gelukkig gebeurt er steeds meer in Horen. En zeker de ja. laatste paar jaar. Ja, en, muziek, uh, live muziek is wel uh, goud waard natuurlijk. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. Hey, laatste, laatste. En hier natuurlijk in de studio, hè, want we zitten ook in Horen. Even ja, voor ja, de luisteraars. Ja. We zitten ook aan dat schitterende dat stadje 40 kilometer ten noorden van Amsterdam. Ja. En uh, iets dichtbij, Enkhuizen, 70 kilometer of zo. Wat is het? Ja, uh, uh, ja, mensen 18, kennen Enkhuizen, ja. maar Horen dan weer niet. Ja, dat, is ja, dat in... heb je dan weer. Ja. En, uh, afgelopen jaar op uh, Rock'n'Roll Sunday speelden we ja. daar uh, Cousin Harley. En die had al een jaar eerder hier bij Peter Cantus gespeeld. Een Canadese rock-and-roll gitarist. In de stijl van Brian Setzer. Minstens zo goed. Voilà. Van dezelfde kwaliteit. Alleen minder bekend. Maar echt onwijs goed. Uit een leuke plaat uitgebracht, zeg jij? Heel Billy Heel Madness. Heel Billy Madness. Dat is zijn, een van zijn, van zijn platen. Hij heeft een aantal. En daar wil ik een nummer van draaien. Oh, dat maakt niet uit welk nummer. Uh, doe het, uh, ja, aan, het nummer roulette, aan het roulette draaien. Gewoon. Uh, nummer, uh, nummer. Ja, nummer twee. Nummer, nummer twee, gewoon weer. Oh, ja. Keihard nummer twee hier op Radio 501. Van de plaat Heel Billy Madness is dit uh, niemand minder dan. Kaz in, in Harley. Is dat uh, de. Ja, is nee, het, hij heeft eh, niks met motors te maken, denk nee, ik. Nee, nee. Nou ja, misschien een motor op het podium, dat kan wel. Maar Zou dat kunnen, het meer de als hij wat meer gezien. ruimte heeft. Maar goed, leave this town, uh, ja, leave this town waar je nu zit en kom een keer naar horen uh, om dan van die schitterende live muziek te uh, genieten. Ja, zo uh, heb je weer een Oh, ja, ja. Oh, ja, dit uh, gaat toch gelijk goed? Dat gaat goed, hè? Nou, ook lekker als je onderweg bent, volgens mij. My a spot in a brand new place. I'm gonna change my style. I'm gonna change my pace. I gotta go. I got my bags on my back. I gotta go. No, I ain't looking back. Well, there's gotta be a place where I can't be found. I'm gonna leave this town. No, it ain't the best. There's all kinds of spots you'll find all over my past. When you burn your bridges right, which I've done a time or two, you'll know it's time to go in. There ain't nothing you can do. I gotta go. I got my bags on my back. I gotta go. No, so I ain't looking back. Well, there's gotta be a place where I can't be found. I'm going Don't you shed a tear as you see me walk away There's always something better than a brighter day Pain and misery, yeah I'm leaving them behind I'm heading to a place where I can ease my mind I gotta go, I got my bags on my back I gotta go, no I ain't looking back There's gotta be a place Lekker liedje. Wel ja, hè? Ja, dat was Eileen Jewel. Van ja, een beetje de Amerikaanse volk uh, gaat het weer uh, uit. Die kant op. ja. Eileen ja. Ja. Jewel die heeft al pa een paar keer uh, in Huis verloren gespeeld bij uh, Peter Kantes. Ja, paar een hele mooie platen gemaakt. Huisverloren live.nl. hè, dus kan je het programma zien. Ja. Uh, voor als je denkt. Nou, dat is wel hele leuke muziek. Dat wil ik wel eens een keer live uh, meemaken. Ja, moet je, als je er nog niet geweest bent, moet je het er zeker doen. Want uh, ze hebben altijd uh, hele lui, go goede programmering. Ja, nieuwe programmering voor het komend seizoen staat, uh, staat op de website. Komende en... seizoen is dan uh, Rijn Oudehand ook nog wel eens. Uh, ja, die, in de die, die is er uh, vorige week nog geweest, als ik het goed heb. Oh ja? ja. Met zijn Rijn versus. Uh... Uh, ik weet zo niet uh, wie er was, maar dat schijnt ook altijd heel erg de moeite waard te zijn. Ja, daar ben ik zelf nog nooit geweest. Tot mijn... Uh... Nou, daar ben ik dan Word wel ik weer een keer uh, geweest. Wel leuk. Bekennen. Ik heb het toen een keer met uh, Torre Florim uh, hier meegemaakt, de dus mm -hmm. tasfeest vorig jaar uh, ja. van Horen. En hij is natuurlijk producer. Hij produceert heel veel muziek. We hebben onze CD van de All Time String Band bij hem in de studio opgenomen. Oh ja, dat is hier ook in bij West-Friesland. In dat kerkje aan de dijk. Klopt. Die hebben we in zijn studio opgenomen. Oh ja, gek. Nou, leuk. Het is handig om dat in de buurt te hebben natuurlijk. Jazeker. De All Time String Band. We hadden net ook alweer Eileen Jewall. Ja, je zegt het goed hoor. Ik vind het van wel. Ik ook. Nou, dan is het, uh, zijn we daar in ieder geval over eens. En dan kunnen we daarover ophouden. Want uh, waar we niet over kunnen ophouden... want dat, we zijn er nog niet eens over begonnen... maar PTT, dat is het andere bandje waar je eens bent. Ja, ja, ja. Pieter Tense Trio. Ja, klopt. Pieter Tense kunnen de mensen, als ze niet van PTT kennen... nog wel kennen van Be Right Back. Daar speelde hij daarvoor in met Tim knol onder meer. Ja, en uh, nu is hij een beetje zijn eigen weg gaan bewandelen, Nederlandstalige bluesrock, zou ik het willen noemen. Of is dat uh, Ja, wat ja, bol? is het? Hij, um, Pieter, dat hij nog bij Be Right Back, Be right Back speelde, uh, was hij bezig met uh, allemaal Nederlandstalige teksten te schrijven. Maar goed, binnen Be Right Back was daar geen ruimte voor. Nou, nee. toen uh, ging uh, Tim, uh, Tim Knol, die ging solo. Toen uh, vond Pieter het uh, tijd worden om uh, zijn, uh, zijn eigen dingetje te gaan doen. Ja. Dan heeft hij Lex van der Post gevraagd om mee te doen op de drums. Hij heeft ja. mij gevraagd. Dus, nou ja, een Lex zelf... van der Post komt trouwens over twee weken nog uh, langs. Piepen. Oh ja? Nou ja. oh, leuk. Ook met, uh, met zijn uh, platenkast. Ja, met zijn platenkast. Want oh. hij heeft bij Concerto ook gewerkt. Hè, dus Dat ja, uh, ja. strekt natuurlijk altijd tot de aanbeveling. Dus werk jij bij Concerto of een andere plaatszaak? Uh, en speel je in een bandje? Dat is wel heel belangrijk. Ja, dat is ook wel uh, leuk. Ja. Nou, toen heeft hij dus ons gevraagd. En, um, nou, dan, ja, dan is er van, ja, wat, wat wil je? Hè? Wat, wat kunnen wij ermee? Ja, toen... want hoe kwam hij toen bij jou terecht? Ja, ik kende Pieter ook al wel. En toen had ja. Rex ook gevraag, uh, gezegd van, nou Pieter, volgens mij moet je Nico Druinf ook uh, vragen. Dat, uh... Ja, die speelt zo leuk uh, contrabas en Zingen de Zaag. Nee, hij zingt ook nog een aardig mopje mee. Nou goed, uh, ik, ik weet niet wat hij tegen Pieter heeft gezegd, maar goed, hij kwam in ieder geval bij mij. Dus we kunnen het altijd nog even verifiëren over twee weken. Je kunt je... het altijd aan hem vragen, misschien weet hij het nog. Ja, ja you never know. Ja, precies. En toen hebben wij uh, na een paar weken we Melle Boersma gevraagd, die speelde ook in b Right Back. Ja. En toen uh, werden we geen, werden we nog, waren we nog steeds Pieter Tenzen-trio, ook al waren we met z'n vieren. Ja, maar, maar PTK we een... dat werkt niet. Uh, nee, daarom. En uh, dus, dus, dus hebben we dat gewoon zo gehouden. We vonden, we vonden het namelijk nou aardig. En ja, muzikaal begonnen we elkaar eigenlijk steeds beter vinden. Ja. En zijn, zijn, zijn, zijn nummers, ja, hij heeft zijn teksten die zijn... Uh, ik vind dat hij, wel, persoonlijk vind ik dat hij wel uh, mooie teksten schrijft. En um, ja, dan is hij bijvoorbeeld weer het meest beïnvloed qua teksten door uh, Bram Vermeulen of Maarten van Roosendaal. Ja. Maar qua, qua muziek zitten we veel meer in de richting van uh, de, de, de oude nieuw, Jong. Als hij zijn uh, elektrische gitaar oppakt. En dan niet uh, met, met uh, al te gierende, gierende solo's. Of uh, bepaalde dingen van Tom Waits. Daar hebben, zitten we muzikaal ook... Uh, uh, zijn we wel door beïnvloed. Dus het, het, het gaat wel een beetje verschillende kanten op. En, de, de, de, een cafébaas die noemde het een keer Nedericana. Nou, oh, dat vond nou. ik wel een aardige, aardige, aardige benaming. Ja, ja, Amerikanen is natuurlijk ook wel zo'n doodgeknuffelde en geknuppelde term. Maar ja, bijna wel. Het, het is toch een bepaald hoekje nog waar je gaat zoeken. Ja, en als ik zo ja. luister, hey, wat doen we nou eigenlijk? Ja, Dan zitten we wel uh, een beetje in de, de, de elektrische hoek van de Amerikanen. Nou goed, als je dan Nederlands teksten maakt, dan, uh, ja, dan wordt het kun Nedericana. je het ne Nederikana noemen. Ja. Prima. Ja, vind ik wel. Prima. Ja, maar we, we, we, we, spelen ook wel, we, we kunnen eigenlijk twee kanten op. En dat is wel heel bijzonder. Tenminste, we vind het ja, wel heel leuk. Uh, we, spelen, we doen zowel op, uh, akoestische optredens als uh, elektrisch versterkte optredens. Dus we, we kunnen eigenlijk uh, verschillende kanten uit. En het, het mooie is dan toch dat die nummers wel overeind blijven staan. Dus, uh, ja. Compleet onversterkte optredens. Uh, het maakt ons eigenlijk niet uit. Nee, er komt gewoon het uh, PTT uh... Komt gewoon, uh, komt gewoon uit de verf, zeg ja, jij. Ja, ja, ja, ja, vind, ja, vind ik wel. Gaan we ja. nog even terugkomen op die naam. Hè. PTT, dat is natuurlijk posttelefonie en telecommunicatie. Telegraaf. Telegraaf, ja. ja de, precies. Telecommunicatie was er toen nog niet. Nee hè, nee, Post, Posttelefoon, telegraaf. Ja, telegraaf. Dat zijn natuurlijk allemaal vormen van communicatie. En muziek is natuurlijk... Ook... Een communicatie. Ja, nou, nou ja, hè. Ik dus vind dat, dat, dat, dat hij dat toch Pieter mooi bedenkt, Tens, bedenkt Pieter Tenzen trio, uh, dat uh, uh, leuk... Maar uh, PTT, zich zegt natuurlijk al, uh, al heel veel. Ja hoor. Voor de Ach, mensen die dat weten, natuurlijk. De mensen die, die vragen dan: van, God, wat betekent dat? En dan heb je gelijk stof tot praten. Ja, toch? Nou dat is toch mooi? Dat is altijd beter zo over het weer. Nou, en dat, dat is toch vind ook ik ook. Op, ja, praten over muziek, dat doen we nu toch al zeker uh, een uurtje. En dat bevalt me toch uh, alleszins ja. aardig. Ik hoop dat je ook bevalt trouwens. Ja, ja, ja zeker. Uh, praten over... over muziek is altijd goed, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je me niet gaat twisten, want dan. Uh, dat... Nou, dat is ook stof tot praten. Ook dat. Ook, ja. Dat, ook dat. Ja, dat is een beetje de geest van de moderne tijd. En dat is natuurlijk ook het nummer dat we gaan draaien. Ik weet niet waar dat bruggetje vandaan kwam, maar. Uh... <laughs> maar laten we gewoon gaan luisteren. PTT met GVDMT. Ja. Ja, staat hier op het, ja, ja, heel uh, goed, heel goed. Iemand heeft dat ingeprogrammeerd. Ja. Pieter, denk ik. Ja, ja. lekker makkelijk. Smaak van de schemer, in het ochtendrood. Ik kijk hoe de teken, jouw lijf vond bloot. Buiten klinkt de donder, de regen ramt het glas. De strand jutterjut, door het noodweer met ferme was. Wachten tot het donkert wachten tot het sneeuwt ijzig nagelbijtend als de wind straks schreeuwt de tijd slaat wonden met een koel cool ijzeren mes op deze planeet leest de duivel ons de les maar ik heb nog liever niets dan alles tegelijk maar het schijnt zal te horen ze noemen het de geest van de moderne tijd. Eenzaam bleef ik achter op het dampende moeras van de wolk afgetonderd in deze grote plas verhief mijn stem tegen het spinnen. Het is allemaal te groot. Straks rest me alleen het koele water en het brood. Zuipen in zaken, in zaken om geld, omdat geld het enige is wat men telt. Maar men vergeet zijn zegeningen, die tellen ze niet. Want je koopt geen auto met een weegschaal vol geluk en verdriet. Maar ik heb nog liever niets dan alles tegelijk. Maar het schijnt zo te horen. Ze noemen het de geest van de moderne tijd als kokend lood en hetgeen wat dan alleen kan volgen is de dood. In your eyes. Sure enough, they'll be selling stuff when the moon begins to rise. Pretty bad when you're dealing with a man. The light shines in your eyes, yeah. okay Neil Young. Uh. Van de platen Tonight's the Night. Come on baby, let's go downtown. Oh yeah baby. Nou ja, uh, downtown. Uh, downtown Texas kan je ook nog gaan uh, geloof ik. Ja dat kan. Ja, dat kan heel goed zelfs. Ja. ja. Daar komt Neil Young natuurlijk niet vandaan. Nee, die komt van origine komt die uit Canada. Ja. Maar dat, uh, dat geeft helemaal niet. Want uh, ook Canadese artiesten worden gewoon gedraaid op Radio 501. En hoe ben jij met Neil Jong in aanraking gekomen? Bijna raar om te zeggen. Maar uh, he, ja, als jouw muzikale bewustzijn begon, toen kun je 75 ongeveer... ongeveer uh... Ja, zoiets. En ik denk dat het 1977 uh, geweest zal zijn dat ik de plaat Harvest voor het, voor het eerst hoorde. De grote klassieker. Ja. En, uh, en, en mijn zwager die, die had deze plaat, The Night and Night. En dat is dan nou weer een paar jaar later. En dat is nog steeds toch wel een van mijn favoriete Neil Jong-platen. Ja, ja. ja wat, wat spreek jij dan zo in die stijl aan? Nou, kijk, Neil Jong kan, kan de verschillende kanten op. Hij kan, hij kan ongelooflijk gieren met zijn gitaar. En, uh, en dat je denkt van, wat is dit? Waar ben je mee bezig, ja. Nou, dat, dat, is, dat, dat denk ik dan wel eens. Hij kan, uh, hij kan, hij, hij kan ook prachtige liedjes maken. En, en, en ook flink wel elektrisch hoor. En dat het wel binnen de, een beetje binnen het kader blijft, zeg maar... En uh, op deze plaat, dat is een, uh, een plaat waarin hij... Hij uh, had, had net een paar vrienden verloren aan de, aan de drugs en dat soort dingen. En hij ja. zat uh, ongelooflijk. Hij was zelf uh, vet aan de drugs. En uh, hij zat uh, een beetje op een emotioneel dieptepunt, zeg maar. En toen heeft hij eigenlijk een paar prachtige platen gemaakt. En dat is uh, Tonight's the Night en On the Beach. Ja. Waar, waarbij hij waar, gewoon... Je de, de, de ellende, die, die druipt er gewoon vanaf. Ook bij, bij zijn nummer van deze plaat. Dan, hij haalt het gewoon niet. Het is gewoon vals. Ja, wat, wat, maar het wat, komt wat, wat, zo uit zijn tenen. Ja, dat is het mooie natuurlijk. Ja, ja. Dat, vind, dat, dat vind ik toch wel heel mooi bij Neil Jong af en toe. Want het is helemaal geen goede zanger. Nee, nee. Ik nee. bedoel, als hij Nederlands geweest zou zijn... zou hij echt niet bij de beste zangers van, van Nederland komen... in dat uh, televisieprogramma. Nee, daar nee, helemaal niet. niet. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar go dan, dan merk je, je dus niet. hoe... Hoe belangrijk het is om gewoon je eigenheid te hebben. En dan heb je, het komt het wel door de drugs natuurlijk. Dat je qua persoonlijkheid ook een beetje verandert. Maar goed, ja, maar goed. uiteindelijk word je toch weer op jezelf teruggeworpen. En je het, juist het is, wel meer. Het is, het, het is de eigenheid van, uh, van iemand. Van iemand zijn muziek. En van iemand zijn stem. En die gewoon doet wat hij die, wat die, wat die moet doen. En niet wat hij moet doen van een producer of van een, be van een bedrijf die eraan verdient... maar wat hij, wat hij moet doen vanuit zichzelf. Ja, want dit en, is wel na Harvest toch geweest, deze plaat? Ja, ja deze, deze plaat komt uit 1975. Uh, ja. ja. ja. Uh, dat, dat maakt een artiest goed, die, die gewoon zelf um, de, bepaalt wat hij wat doet. En, of, dat, uh, uh, en of, je, of je daar nou direct van houdt, maar het, maakt wel de, het bepaalt wel mede de kwaliteit van, uh, ja. van iets. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je alles moet accepteren, want jij zegt met de nee, hoor, gieren nee, nee, nee. in de gitaren, dat, dat trekt mij niet aan. Terwijl dat misschien op dat moment was je helemaal aan het gieren van, uh, van de gitaren. Tuurlijk, maar dit dan, dan praat je dan weer over smaak, ja, zeg maar. precies. Ja, ja ik, de nieuwe plaat van Paul McCartney, daar nou, misschien came niet eens, heb je niet eens gehoord. Ik heb er, ik heb er wel een goede recensie van gelezen. Oké, maar, okay, ja, maar ja, dat, dat het wel. was een hele, hij heeft alles met jazz gedaan, gewoon allemaal jazz nummers heeft hij gedaan. Ah, Oké. Okay. Nou ja, prima. Ja, maar goed, dat is, dat is al gewoon zijn eigen spielerij, denk ja. je dan. Hij heeft geld zat, dus hij kan gewoon uitbrengen zijn. wat hij wil. Hij kan uitbrengen wat hij wil en dat, dat is ook prima. Dat is ook de vrijheid die je krijgt. Ja. En, en als hij dat leuk vindt om te doen, kijk, een Nieuw Jong <laughs> die, die doet helemaal zelf wat hij wil. Ja. Hij, wil, hij, uh, wil hij een van plaat maken volgende week, dan doet hij dat. Ja, die laatste plaat van nieuw Jong was volgens mij dat, hij, uh, dat, dat het net klinkt alsof het een dorpsbeentje in een, een of andere keten is. Ja, dat, dat is die, die plaat Americana. Ja. Waarbij hij ook de Amerikaanse traditionals in zijn eigen versie speelt. Ja. Ik, ik heb hem gehoord, ja gehoord. Ja. Voor mij persoonlijk voegt dat niet zoveel toe. Maar goed, dat maakt niet uit. Je. Hij nee. vindt dat hij dat moet uit, uitbrengen. En uh, ga je gang. Ga je gang. Ja. ja. Dat geeft niet. Hè? Hey volgende wat, uh, ja. wat ik heb leggen, dat is de Band of Hiddens. Ja, en, want, uh, we hadden het er net al even <laughs> over te Texas. <laughs> ja, ja, precies. Dat, ik ben er een paar keer geweest in, uh, in Austin, Texas. Is dat ook met uh, South by Southwest, dat ja, grote festival? Ja. Dat plugfestival is het eigenlijk, hè, waar heel veel bandjes zijn. Ja, worden. Wel. Ja. Maar en, dat geeft niet, hè, want live muziek. Daarom. En um, ik ben een paar keer bij uh, South by Southwest uh, festival geweest in Austin. En ook uh, een paar keer daar buitenom. Maar ja. dat maakt niet uit, want het hele jaar door is daar gewoon iedere avond live muziek in zo'n 40, 50 verschillende plekken door de stad Wat heen. Hoeveel, hoeveel mensen wonen er in dat, in dat uh, oord? Nou, in, in, in, ik geloof dat het is, natuurlijk het, het, het, het is gigantisch. Zo, zo groot als uh, nou, 600, 700 mensen of zo. Maar het is natuurlijk vrij uh, wijds allemaal. Ja. Het is, het, qua oppervlakte is het vrij groot. En het is niet zoals dat je, dat je in Horen uh, naar een andere kroeg loopt. Dat je even twee minuten loopt. Dan moet je vaak wel de auto pakken. Ja. En sommige dingen zijn wel te belopen. Maar je hebt daar gewoon zo verschrikkelijk veel live muziek. En er wonen is zo verschrikkelijk veel muzikanten. En het lijkt wel dat de een nog beter is dan de ander. Ja. En, en, uh, ja, want ja, dan kom je daar en dan sta je in, een, sta je in de kroeg. Ja. En... En dan o, weet, je dan of, weet je dan waar je moet zijn? Want dat kan me ja. ook voor 50 kroegen, man. Dan word je ja. helemaal gek. Nou, ze hebben daar dus... Uh, elke week komt daar een krant uit. De, de, de Austin Chronicle. Ja. En daar staat dus alles in uh, wat er die week dus uh, speelt. En waar. Ja, en, en nou, ook en per dan, genre, zeg maar. Uh... Ja, nou, er staan niet direct genres bij. Maar ze gaan er een beetje van uit dat, uh, dat mensen wel weten wat dat voor artiesten zijn. En wat voor kroeg het is en wat voor dingen ze doen. En er staan natuurlijk ook wel... Ja, klopt. En een aantal bekende clubs. De Continental Club is een hele bekende club. Ja. Antoons is een bekende bluesclub. Nou, dan heb je nog zoveel andere plekken. Maar het ja. gebeurt niet. Uh, ook in een winkelcentrum staan gewoon artiesten te spelen. Ja. Of op het, uh, uh, op het vliegveld. Ja. En dat staat er ook in. Maar er zijn zoveel muzikanten en iedereen wil spelen. Ja. En dat betekent dat um, bijvoorbeeld artiesten die als ze in Paradiso spelen, in de Paradiso Amsterdam, dan betaal je bijvoorbeeld een tientje of twaalf euro om entree, noem maar wat. Ja. Maar als ze dus niet op tour zijn, dan zijn ze thuis en dan willen ze wel spelen. Dus ja. dan hebben ze bijvoorbeeld, um, op de vaste zondagmiddag spelen ze daar. Precies. En op de vaste, vaste dinsdagavond spelen ze op een andere plek. Ja. En dan gaan ze met de pet rond. Ja, zo gaat dat. Nee, maar, ja, dat zie je vaak genoeg natuurlijk. Uh, als je een paar van die nieuwsbrieven ontvangt van uh, nou, met name Amerikaanse artiesten volgens mij. Ja. Uh, dat zie je bijvoorbeeld met Dam Landers ook. Die, die treedt dan ook her en der gewoon in ja. kroegjes ook op. En uh, dat doet ze gewoon ook omdat ze het leuk vindt. En het gewoon tussen de toeren door. Ja. Dat, dat zie je eigenlijk daar misschien wel veel meer dan je bijvoorbeeld in Groot-Brittannië ziet. Of laat maar zeggen in, uh, in Nederland. Nee, dat heb je hier veel minder. Ja. Je, je, hebt, je hebt hier niet, uh, nou, om het eventjes dicht bij huis te houden, dat uh, Tim Knol zijn vaste avond heeft in, uh, in, een, in, in een bepaald, uh, bepaald café in nee. Amsterdam of in Hoorn, waar hij gewoon elke maandagavond speelt. Het enige wat je hier wel, die gilders van singer-songwriters waar je ja, nog een dat beetje... He, ja, dat heb je dan wel. Dus en dat, dat, uh, en dat, dat is daar toch, to, toch anders. En ja. in Oosten kan heel veel. Texas staat natuurlijk bekend als een hele conservatieve staat. En dat is ook zo. Maar Oosten is een, een soort, um, ja, soort vrijstaat binnen... Oosten ja. is de hoofdstad van, van Texas. Een soort vrijstaat binnen, binnen die, die, die, die gigantische staat. Want het is geloof ik 16 keer zo groot als Nederland. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, daar moet je eens even over nadenken. Maar minder of... inwoners als Nederland. Dat dan weer wel. Ja, ja, maar 9 miljoen, maar 9 maar, miljoen. Maar iemand. Maar goed, zoiets geloof ik. En, uh, dus je kunt wel nagaan. En, en, ja, het is de, een hele grote universiteit. Ja. Ja, is daar. Dus heel veel jonge mensen. En um, allemaal uh, kunstenaars, muzikanten, uh, hippies, uh, bedenk het maar. Um. Ja, in Amerika is het allemaal veel extremer ook nog. Hè? Ja, dat is waar. Ja, ja. Dus dat is, als je hippie bent, dan ben je ook gelijk. Ja, echt hippie. Dan ben je echt hippie. Ja. En, um, net als met die hele freak folk beweging die je daarin uh, ja van groeien. ja als je daar door zo'n zo buitenwijk als je daar door zo'n loopt dan ja, daar, daar, daar zijn natuurlijk veel minder bouwregels. Ja. Dan een huis, een rooshuis met een uitkijktoren erachter, die, die, die groen geschilderd is met oranje balletjes. En, uh, en dat, dat soort dingen. Het is allemaal heel bijzonder. het is wel ja. hartstikke leuk. En de mensen zijn ontzettend vriendelijk en gastvrij. Je stapt maar in en we, we, we, we nemen je mee daar naartoe. En, uh, en dat ik daar nou voor het eerst was, ja, had je zoiets van ja, moet ik nou gewoon met iemand meegaan? En uh, ja, uh, ja, nou toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Want anders ja, kom ik er ik niet not. Ja, waarom niet? En mensen zijn ontzettend gasvrij. Je kunt overal logeren en ze nemen je mee. En het oude westen couch service, zoals ze tegenwoordig heet, is daar gewoon uitgevonden eigenlijk. Nou, nou min of meer. Ja, maar dan krijg je nog een, een gewoon een goed bed ook. Dus niet alleen de couch, maar ook, nee, een goed ook bed. gewoon nog een goed bed. Ja, ja. Hey, dit, Jackson dit, dit Street, een... ja, Jackson Station, het nummer wat we gaan uh, luisteren. Ja, een van de favoriete bands voor mij uit uh, Austin, Texas, dat is de uh, Band of Hedens en uh, uh, Jackson Station. Nou, gewoon gelijk naar luisteren, want uh, we hebben al lang genoeg uh, gehouden over de het... Zeker. En soms moet je gewoon luisteren. Nog een keer de naam. Band of Hedens. Kijk, even voor de notitieblokjes thuis. Uit Texas dus, Austin. Mama got a voice like sugar, it's so sweet and fine Sister singing Amazing grace, she right in time and They're laying poor Papa low In the ground that he worked and sold Now they're waiting at the Jackson station for the train to roll night she got crows walking round her eyes. But she could still raise a cup and toast to well ran dry. He left her on a Tuesday still, with gin and whiskey and a bottle of pills. Tonight she's wedding at the Jackson station, looking over the hill. Take me away Hear that whistle Play a sad, sad song Lay me down Where the river runs Wide and strong Sometimes you ride A ticket home Other times they leave you All alone Just waiting at the Jackson Station for the train To roll again. Ja, lekker plaatje, goed hè? Dat gewoon uit teksten, hè? Gewoon? Gewoon uit ja. ja, Ik heb het ook wel eens gezegd, die Texanen zijn een steltje gekken, maar ze kunnen wel muziek maken. Maar dat geldt er niet voor. Austin heb ik net geleerd. Nou, een bijzondere stad. Ja. Dus een uh, tip. tip van Nico Drijf: uh, ga eens dus gewoon eens keer naar. Austin? Voor de lol. Gewoon voor de lol. En uh, laat je verrassen gaan gerust rondlopen en uh, maar PTT treedt er nog niet op hè? Nee, die nog niet. Ontzien Stream bent uh, ook nog niet. Nee, We zijn nog niet geboekt. Nog niet geboekt. Maar nee. uh, als mensen weten waar uh, jullie wel geboekt zijn, dan. Uh... Nou, misschien is het het handigste om uh, als je iets meer over PTT of nu Alltime String bent en, en over de optreden wil weten, om even uh, Facebook eventjes uh, te gaan bezoeken. En even onze pagina's te liken. Of uh, voor de Friese onder ons uh, leuk te vrienden. <laughs> oh, wat kan je dat goed? Even, en dan, dan wil je Kom je ook op... in Friesland dan? Nee. Oh. nee. Maar het klinkt wel goed. Ja. Ja. Net of uit. het goed is, weet ik niet. Nee, maar goed, gaat u verder. Maar als je dan. Uh, interessant. Zowel de Alltime String Band, uh, uh, pagina liked. Of de PVT-pagina, dan, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van, uh, van optredens die, uh, die in de pen zitten. Nou, hartstikke goed. Ja, nou, hey, het was onwijs leuk, uh, Nico. Vond ja, je het, de, ja, vond ik vond het zelf leuk. ook leuk om te ja, Zeker. Je... En natuurlijk, je hebt altijd veel meer muziek bij je dan dat je kunt draaien. En je, je, je hebt heel veel dingen niet meegenomen die een andere keer, als ik nou volgende week weer zou komen, dan zou ik weer andere dingen meenemen. Natuurlijk. Geheel je gemoedstoestand ook van vandaag. Ja, omdat er gewoon zoveel leuke muziek is. Ja, ja het is ook ja. zo. Nou, ik ja. vond... Bijvoorbeeld deze muziek, dat is Jan-Willem Rooy. Ja. En toen uh, vroeg een keer iemand van, wat zou je nou meenemen naar een onbewoond eiland, als je daar voor vijf jaar al zou moeten zitten. Toen was uh, een van de platen, dat zou deze van Jan-Willem Rooy zijn. oh echt? Ja, Deeper Shades. Deze, dit vind ik zo'n fantastische plaat. Ja, Nederlands artiest. Ik vind hem echt... Uh, ja, vind, met name deze plaat vind ik ontzettend goed. Nou, heel goed. We gaan er nog even naar luisteren. Straks naar na de reclame is uh, Rasta Barriede met zijn programma uh, Dreadlocks hier op Radio 501. Dit was de platenkast van uh, Nico Druif En volgende week is daar Wouter Siebem, curator bij Hotel marie Capel. Een kunstenaarsresidentie uh, hier in het uh, schitterende Zuiderzee, de stadje Horen. Internationaal uh, gewaardeerd en geloofd en, uh, en heel veel lof en dat soort dingen. Maar dit is Jan-Willem Roy met het nummer... Deeper Shades. Nee, nee, sorry. Traveler. Traveler. Laten we het wel even goed zeggen. Inderdaad, Traveler de, hier op 501. De, de cd heet Deeper Shades. Oké, okay, heel goed. Tot kijken, Nico. Ja, dankjewel hè. Doei. Hoi.